1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De tien grootste voedingsmiddelenconcerns ter wereld... scoren onder de maat op sociaal beleid en milieubeleid. Dat concludeert Oxfam-Novip na eigen onderzoek. Daarin werden multinationals als Unilever, Mars en Coca-Cola... getest op hun beleid voor vrouwenrechten, klimaat en land- en watergebruik. De granenfabrikanten Kellogg's en General Mills... en het Britse concern ABF scoren het slechtst maar volgens Oxfam Novip komt geen enkel bedrijf door de test met een voldoende. Het Nederlands-Britse Unilever kreeg de op 1 na hoogste score. De kustwacht is afgelopen avond met groot materieel uitgerukt voor een mogelijke drenkeling. Na een zoektocht van ruim een uur bleek het Loos alarm. Passagiers van de veerboot tussen Zeebrugge en Hul dachten dat ze een man overboord zagen slaan. De boot voerde op dat moment 90 kilometer uit de Nederlandse kust... Met onder meer helikopters en reddingsboten zocht de kustwacht het water af. En ondertussen werden aan boord van de veerboot alle passagiers geteld. Rond middernacht meldde de boot de Pride of York dat er niemand werd vermist. En toen is de zoektocht gestaakt. In de meeste Nederlandse rundvleesproducten zijn tot nu toe geen sporen gevonden van paardenvlees. Dat blijkt uit de voorlopige stand van zaken van het onderzoek door de Voedsel- en Warenautoriteit. Staatssecretaris Dijksma heeft die resultaten bekendgemaakt. In totaal zijn er tot nu toe ruim 370 monsters genomen... bij onder meer slachthuizen, uitsnijderijen en vleesverwerkers. Nog niet alle uitslagen zijn binnen... maar er is nog weinig paarden-DNA gevonden in de monsters. Tegen twee bedrijven is het OM een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Een vleesverwerker uit Os en een bedrijf uit Breda. Dijksma deed in Brussel een oproep voor een Europees register... voor mensen en bedrijven die zijn veroordeeld voor voedselfraude. Het weer bewolkt op steeds meer plaatsen droog... en temperaturen tot dicht bij het vriespunt, waardoor het glad kan worden. Ook overdag bewolkt, maar soms ook zon. En dan wordt het 3 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. De schrijver Tommy Wieringa, die zich gisteravond bij de VPRO ontpopte als televisiemaker. Maker van de serie De Grens. Gisteravond begonnen, nog vijf afleveringen. En hij gaat de rafelranden van Nederland langs. En daar valt zoveel te vinden op het gebied van mensen, menselijke identiteit. Het verlangen naar rijkdom, nou ja, soms ook wel de onmacht om het werkelijk te vinden... Tommy Wieringa is weer weg. Maar hij kreeg in dat eerste uur wel een prachtig cadeau aangeboden... in de vorm van een uh, blues. That's the blues, old man, van Johnny Hodges. Maar gespeeld door Ad Kolen. En die is gebleven. Ja. En dat vind ik leuk. Want jij hebt een cd om te presenteren en over te praten. Um, Wieringa, ik, uh, iemand twittert... Zijn stem doet me denken aan Gerard Reven. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat was wel een hele andere persoonlijkheid. Je hebt erbij gezeten... Wat. Hoe vond ja. jij dit eigenlijk? Je zat een beetje in het halfduister te wachten tot je mocht spelen. En... Ja, ik vond het heel om eigenlijk. Uh, ik heb gisteren het programma van, ook, ja, van hebt... hem ook gezien. De en... grens gezien, ja. Ja, precies. En om uh, hem daarover te, te horen praten. Ja. Zeg maar over die verschillende uh, gedeeltes. Verschil tussen bijvoorbeeld de, de Achterhoek, ja. de grens en, die, en de... Over Limburg, waar ik ja. natuurlijk zelf vandaan kom. En ik herkende dat ook wel. En... Waar kom jij vandaan, precies? Ik kom eigenlijk uit Geleen. Ja, en, uh, is, daar, is daar het besef van de grens aan, sterk aanwezig geweest? Nou, uh, ja, toch wel. Want je, je was zo met fietsen in Duitsland. En je, was zo, ja. en je, en je bent zo in, in België. Dat is heel dichtbij allemaal. Dus dat is uh, nog steeds wel eigenlijk. Maar vond je dat, was dat avontuur? Was dat, speelde je daarmee met die grens? Met, wat was dat eigenlijk dan voor jou? Ja, nou goed. Mijn ouders dan vooral eigenlijk. Die, ja. wij, wij gingen toch wel... Uh, ja, ik ging met mijn open en met mijn ouders ook naar, naar België. Naar, bijvoorbeeld naar de Salamander, weet je, daar speelde zo'n rest van de naam. Ja. <laughs> dus dat was als kind toch wel spannend altijd. En, ja. ja, Je ging ook met de fiets naar Duitsland, naar Tudderen, weet je, daar was dan een dierentuin en, ja. uh, en uh, ja, je fietste naar geheel en dan kwam je ook door een stukje Duitsland. En dat, ja, dat vond, ik wel, uh, vond ik wel spannend ja. altijd. Dus wat dat betreft, gisteren, uh, ja, dat, ik, ik snap wel wat die fascinatie die die heeft voor dat soort gebieden ja. een beetje. Uh, uh, ja, achter. Hij had het ook over de blues. En dat, uh, ja, dat, kan, dat hoor ik er ook bij een beetje, ja. de blues. Bij, bij zo'n zo zo oost, dat oost Groningen ben ik wel eens geweest. En dan zag ik die oude, hele mooie uh, boerderijen... die wel ook vervallen daarbij liggen. En gewoon alleen die vlaktes. En je ziet wel de rijkdom, maar je ziet ook dat het weg is. Ja. Ja, ja. <laughs> is dat wat de blues, ja. blues overgaan? Ja, dat, wel, ja toch wel, dat is toch wel een beetje melancholisch. Het verlies. Ja, het, het verlies, verlies dat, ja. je leidt, ja. dat je leidt, ja. ja. ja. dus dat je wegzinkt. Ben, is ben dan... jij eigenlijk een blues... Ja, je bent saxofonist. Ja. Blueszanger, zou ik bijna zeggen. Maar ja. is dat wat je doet? Ja, misschien is het niet zo dat ik uh, alleen maar blues speel. Nee. Eh, als muziekstijl. Maar ik, ik hou wel van dat bluesgevoel. En dat kan... Uh, ja. ja, dat kan in allerlei... Uh, uh, Vormen, muzie Vormen. Muziekstijlen ja. zich uit. Ja. Hè. Ik bedoel... Uh, ik heb op de cd bijvoorbeeld een ja. stukje van Zul je dat Leo gewoon Vrij. laten horen ja ja dat Zul is je daarmee met... beginnen ik weet niet wat wat wil je dan van enkel Leton bijvoorbeeld ja ja dat dat toen ik dat voor het eerst hoorde dat vond ik wel de blues zei dan franse blues <laughs> ja. maar dat is ook een beetje ja ik zoek al jaren door de jaren heen zoek ik altijd uh, ...stukken die me aanspreken, die niet van mezelf zijn. Ik, voor mijn uh, cd schrijf ik meestal uh, me het meeste uh, zelf. Ja. Of uh, we spelen stukken van bandleden. En uh, ik, ja, ik zit wel eens te denken van... ...god, zal ik eens een standaard plaat opnemen? Of, uh... Maar goed, het is, het is uh, moeilijk om... om uh, ...vaak wordt het dan toch muziek uit het verleden. En ja, dit uh, afwekelen is natuurlijk ook al een heel oud stuk... Maar ik had hier wel uit wel wat. En dat vind ik altijd. Uh... Dat, dat, moet je, dat heb je nodig. Dat, dat je, heb je nodig, precies. Het moet je iets doen. Het is met G. Bijvoet, piano, Wiro Mailleu, contrabas en Jonga Sun percussie. Um, van de CD uh, van het Ad Kolen kwartet. Die heet Spark. Is net uit. Wij presenteren hem vanavond op Radio 1 bij Casaluna. Dit is Avec le temps. Dan ze de... <lacht> dat is de tijd, ja. Heel goed, Lek, dat je die bassist even uitlaat ja, spelen. Top. Heel ja, mooi, ja. Nee, ja dat, nee, nee, dat, ik het is zacht, dus we gaan eroverheen. Ja. Nee, heel goed. Nee, dat, hij maakt het af. Hij ja, ja, maakt het ja, ja. verhaal af. De laatste ja. zinnen zijn ja. juist zo belangrijk. Absoluut. Um, um, avec le temps, is dat de tijd die ook alles wegvaagt? Ja, nou, het is natuurlijk zo. Ja. Met de tijd... Het gaat alles wel weer, vervaagt alles. Ja. Het is cynisch, maar het is eigenlijk ook wel heel mooi. Is dat waar het liedje over? Is dat een cynisch liedje? Ook? Ja, ja, het is natuurlijk. Er zijn mensen die noemen het cynisch, maar ik, ik vind het ook wel mooi eigenlijk, ja. want dingen vergaan en dan komen we nieuwe dingen. Ja. Dus dat, ik, vind dat, ik vind dat eigenlijk niet zo cynisch. Zit, maar zit maar, je daarmee in je. Is dat ook wel de kern van zoals jij in het, le het leven ervaart en erin staat? Precies, precies die? Ja, beweging. misschien wel een beetje. ja. ja. ja. ja. ja. Je, kunt het, je kunt het als. Uh, ja, cynisch beschouwen van uh, de liefde die wegging, het leven wat wegging. Ja. maar, want dat, dat is wel waar, waar het over gaat, waar ik het dan. ja, onder andere. ja. ja. en, en, en uh, maar er ontstaan ook nieuwe dingen. Hè? Ja. Hè? Dan gaan mensen dood, maar er worden ook mensen opnieuw geboren, natuurlijk. Ja. dus dat is het, ook wel natuurlijk het, het mooie. ja. dan moet je met je als muzikant ook middenin staan eigenlijk. ja. Ik wel. Nou ja, als ieder mensen tuurlijk. Okay. <laughs> nou, jij speelt erover. Jij speelt ja. de ja. je maakt er muziek over. Ja. Um, nogmaals, te vinden op een nieuwe cd van het Ad-Kolen-kwartet. Die heet Spark. Een geweldige band, heb je ook? Ja, ja daar ben ik blij mee. G. Bijvoet, piano, Wiro-Maijeu, uh, contrabas en jonge Sun op de op het slagwerk. Um, wat wou ik nou vragen? Ja, de, de, de, de, de rafelranden. Dat wou ik eigenlijk vragen. Jazzmuziek, is dat. bevindt zich dat ook. zeg maar aan. is dat een soort rafelrand waar je bevindt? We hebben het met. met ja, uh, ja. onze gast. Ja. Tommy Wiering, gehad over. de rafelranden van Nederland. aan je aan de grens bevinden. gaat dat voor jazz eigenlijk ook? Ja, ik vind van wel. dat er. Dat er uh, rafelranden aan moeten zetten. Ja. Uh, want. Uh, voor mij althans. betekent jazz. daarvoor ben ik ooit op. Ja. op jazz gevallen. dat er een muziek is waar je. Dingen uitprobeert, soms over het randje gaat, ja. risico's neemt in het spelen en, en, en soms mislukt het. Ja. Maar als je, als, je, als je net op die rand goed blijft, daar zit wel de mooiste muziek. Je moet eigenlijk jezelf altijd in gevaar brengen. Lijkt het ja. is niet, of of is, het, is dat een verkeerde vertaling voor? Wat ja, je of, of dat, dat zoek je wel op. Want je wil, je wil ook je wil, ook, uh, uh, ja, je wil toch weer die solo net iets beter doen. Ja. En daar ga je toch op zoek, want uh, je hebt een paar, bijvoorbeeld de liedje. Dit liedje, die solo, heb je een paar keer gespeeld. En dan denk je, oh, kom maar weer die lix. Nou wil ik wat nieuws, weet je. Of wat nieuws, wat anders voor mezelf. En dan ga je op zoek naar nieuwe dingen. En ja, dan, dan, uh, dan kun je twee dingen doen. Je kunt spelen en, en vaak over het randje gaan. Maar je kunt ook thuis gaan studeren en nieuwe dingen gaan, gaan zoeken. Van, ook oh, kan ook dit spelen. Hè? En uh, wat dat betreft is het studeren belangrijk. Zodat je... Uh, ja, dat je jezelf ook weer een beetje ja, verfrist, ja. vernieuwt. Maar te doen. jij bent iemand die er thuis die hard studeert... op die verschillende mogelijkheden en opties die je hebt? Of... Ja, precies. Nou, het gebeurt natuurlijk. Je moet het vooral live doen. Uh, ja. hè, maar uh, uh, ja, ik, ik merk wel als ik een paar keer gespeeld heb... en dan uh, vooral als het een paar keer goed is gegaan... Dan wil je natuurlijk... dat, dat wil Je weer. <laughs> je wil diezelfde kick hebben met de band, maar, maar dat, zo werkt het dat niet. Kan dus, niet dat kan, nee, dat het kan niet, hè? Het is nooit meer te reproduceren. Nee, nee dat is het Ben leuke. je daar goed in om, om dat los te laten en te denken... ik zoek het niet exact op wat ik de vorige keer had... maar ik moet echt iets anders doen? Of heb je wel die ja. neiging juist? Ja, daar ja, ben ik er goed in. Ik uh, ben er wel mee bezig om dat, om dat te laten. Maar dat is soms moeilijk, want ja, je, je, je, je, je hebt ja. gewoon... Uh, ik weet dat we... Uh, een uh, nog niet zo lang geleden, voor de opnames van deze cd... hadden we een, uh, een uh, optreden een heel leuke optreden in Utrecht. En daar... Ja, uh, yeah, we were smoking. Dat uh, was echt uh, te gek. We were smoking. Were we were smoking. Man. Op alle gebieden, weet je. dat, uh, dat is... Maar dan moet je dat echt... Daar ben ik wel bewust mee bezig geweest. Nee, zo'n studieopnames, dat begint gewoon weer van nul. Nee, dan moet je het echt loslaten. Maar dat kunnen we allemaal wel. Dat, dat, daarvoor, ja. uh, daar zijn we mee bezig. Dat, dat... Hoe roep je dat in jezelf op? Want uh, ik kan me voorstellen dat als je, als je, als je zo'n ervaring hebt gehad... en dat is de, mede door de omstandigheden... Uh, zo'n optreden in Utrecht, ja. dat, het, ja. dat, dat je vleugels krijgt... Ja. en dan steek je in zo'n koude studio... en dan zegt de opnameleider, band loopt. Ja, hoe roep je dat in je op? Ja, daarvoor... Uh, kijk, ik, ik zit met mijn medemuzikanten... Die ik, ja. uh, waar ik me heel gelijk bij voel en ontspannen... Uh, je, je vertrouwt elkaar, dus uh, en je gaat aan de gang ja. en uh, je hebt een technicus die waar, ja, waar je het ook goed mee kunt, die, die je ook vertrouwt en die uh, en, en ja, je moet gewoon weer beginnen en dat uh, en dan kom je er ook wel. Alleen uh, uh, ja, het, het, is het is natuurlijk anders. He, je hoort natuurlijk bij een opname horen je ook meer dingen dat je denkt van oef ja. of dat en die waren bij dat optreden natuurlijk ook wel. Ja. Maar op dat moment heb je daar geen tijd voor. Daar ben je niet meer bezig, weet je. Nee, dat, dat, dat, dat snap ik ook wel ja. natuurlijk. Maar dat, lijkt, maar dat vind ik wel een, een bijzonder aspect in jullie vak. Ik, ik heb trouwens vergeten te zeggen tegen uh, iedereen die meeluistert... je kunt natuurlijk ook gewoon in dit tweede uur van Casluna bellen. Hè. Dat kan met uh, nou, misschien wel vragen aan Ad dat kan ook. Maar als u nog wil reageren op het onderwerp van het eerste uur, uh, de grens... Dan is dat natuurlijk ook helemaal, helemaal goed. Je kunt bellen met 0800-1121. Misschien woont u wel, leeft u wel aan de grens? Heeft u de serie, de eerste aflevering van de VPRO, De Grens gezien? Van Tommy Wieringa. Dan vind eh, je het allemaal leuk. We laten het gewoon allemaal komen. 0800-1121. improviseren een beetje. Nou, dat durf ik niet te zeggen tegenover jou. <laughs> ja, dat mag rust. Maar wat je net stond te doen eh, tegenover Tommy, voor ons twee hier in de studio, dat nummer van Tommy Hodges. Dat. Weet je, dat ik dat eigenlijk misschien wel de allermooiste vorm van muziceren vind? Dat je dan zo'n nummer hebt? Want je, je, je ja. hebt gisteren die opdracht gekregen. Ja, ik hoorde het. En uh, ik kende het nummer nog niet. Maar ik, ik, ik, ik, ik ja. luister nog veel naar Johnny Hodges. Want ja. het is gewoon ja, een van de grote Maar dus ik vond het wel leuk. En ik hoorde direct wel dat, uh, dat nummer, dat hij daar ook Sopraan speelt. Ja. En dat, uh, ik ben zelf uh, Johnny Hodges, vooral Altsaks Maar ik weet dat hij ook uh, heel mooi Sopraan kon spelen. Ja. En ik ben zelf nogal veel met... Uh, uh, sopraan bezig met het instrument. Dat, ja, dat is wel mijn instrument. Met de tenor. En dus ik vond het ook wel leuk om even te luisteren. Van, oh ja, wacht eens even. Die, uh... Maar tegelijkertijd vond ik het ook wel eng. Want je kunt... Uh, ja, Johnny Hodges, dat is zo'n muziek. Dat is zo'n muziek uit een bepaalde periode. Met zo'n bepaalde klank erbij. Ja. ja, dat is moeilijk om daar, je, om daar iets eigens uh, uh, uh, aan te aan mee te geven. Want snel denk men van, ja, ja... Eigenlijk moet je dat gewoon op die ouderwetse manier spelen, weet je. Dat Je moet het eigenlijk op die manier spelen. En dan is dan, ja... Dat, dan dat, is kan, dat, dat kan niet meer. Ja, dat, ja dat, dat is wel heel leuk. Want ik oefen dat wel. Want uh, je, je zoekt... Ik heb ook een, een verleden solo van Hodges uitgezocht. Omdat hij voor die finesse van die tonen... Hoe doet die man? Hoe kan hij dat zo verfijn ja. spelen? Weet? En dat, uh, dus ik heb daar ook vooral sopraan dingen van uitgezocht. ja. Uh, op zoek naar de verfijning. De echte, zachte, ja, de echte ja, zachtheid in, ja. in de klank. Of ja, zo. ja, precies. Ja. Want dat is dan toch ook een ideaal dat jij wel hebt als uh, saxofonist? Ja, ja. Ik, nou, wat, wat ik leuk aan de is dat het er allemaal op zit. Je kunt uh, daar heel veel fijn op spelen en, en klein op spelen. En, ja. Maar ik vind het ook leuk om, om, om uh, ja, gewoon zeg maar, ja, de grens op te zoeken van een instrument. Dat het ja. tot scheurens toe. Ja. Maar niet scheuren van. De, ja, van, van schreeuw ik, maar wel gewoon hard spelen, weet je. Dat, ja. Daar hou ik ook wel van. Dat, dat fysieke, dat trekt me altijd wel aan in, in, in muziek maken en in het saxo-spelen. Maar staat, staat het voor vitaliteit? Voor jou? Wat is dat? Ja, Krachtpatserij? Ja, dat kan ook als een ja. stoerdoenerij zijn. Ja, nou, misschien is dat soms ook wel iets. Want soms is het ook gewoon, gewoon lekker om, weet je. Als je lekker, lekker in ja. shape bent qua saxofoon en je voelt je goed. En dan, dan gewoon even lekker gewoon... Uh, dit kan ik. Dit, dit kan ik, <laughs> weet je. Maar goed, dat, is, dat moet je natuurlijk ja. doseren Want anders dan we het ja. van... Uh, ja. oh, uh, ja, spierballen vertonen. Oh, ja. vertonen. Maar het is natuurlijk wel lekker. Uh. Ja. Wil je nog wat spelen? Want kijk, je hebt ook nog je tenor bij. Dat is eigenlijk je instrument, volgens mij. Uh, nou, allebei uh, moet ja. ik zeggen, ja. En ik weet niet, je, ja, wil je dat? Nog iets ja, spelen? Dat is, ja, dat uh, ja, vind ik wel heel bijzonder. Solo, Ad Kolen, hier. Van Casaluna. Uh, wat ga je dan uh, doen, eigenlijk? ja Wat zal ik spelen spelen? Wat zal ik spelen? Weet je wat, ik doe een... Uh, ik doe een stukje... Uh, uh, scroll, dat staat ook op de cd. Yeah. En uh, daar moest ik net weer aan denken. Over... Uh, ja. Door het gesprek van Tommy Tuneers. Ja. Hij had het over uh, die grensgebieden. En uh, ik heb dit stukje gemaakt in een uh, stuk van België. Limburgs-België. Aan de andere kant van de grens. Oh, ja. Waar ik uh, vaker kom. Mijn ouders hebben een heel klein chaletje daar. Nou ja, blokhut eigenlijk meer. En dat is ook een buurt... waar ik mijn hele leven kom... En het heeft iets tristigs, oude mijnbuurt. Dus die mijnen mijn zijn veel, daar weggegaan. Veel verloren gegaan. Veel verloren gegaan. Veel verval, ja. En er zijn ook, ja, het is, is het mooi. Het is eigenlijk een lelijke buurt. Ja. Maar ik ontdekte, ik kom daar nu uh, pff, bijna veertig jaar. En steeds ontdek ik daar weer nieuwe dingen. En dan denk ik van, ja, die mevrouw. Jezus, weet je, hoe lang kom ik hier nou? En, ja. en dat, uh, dit stuk heb ik daar geschreven. Het heeft verder niets met die buurt te maken. Maar het is wel een uh, ja. scroll. Want uh, is, uh, squirrel is een uh, ekelhondjesbrood. En uh, in de herfst daar zijn er veel Italianen die daar in de buurt wonen. En die gaan dan op zoek naar die ekelhondjesbrood. En ik zelf ook. En dat leidt soms wel een soort dwangneuroos. <laughs> Waar zijn die ekelhondjesbrood? Waar zijn die paddenstoelen te vinden? En uh, nou, dit stuk heb ik daar, uh, daar gemaakt. Nee. Ad kolen, Ik doe niet een hele stuk van dat nee, kolen. Ja, dat, eigenlijk... dat kan uh, eeuwig doen.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 MUZIEK En kluisteren. Je moet het echte werk met laten horen. Ja, dat kan ook nog, ja, van de cd. Squirrel van Ad Kolen, dank je wel. Eh, wat is het, een prachtig geluid. Dank. En je weet waarom je hier zit. Hè? Niet zo lang geleden was Auke Hulst te gast om te praten... Ja, over zijn, zijn, zijn boek De Kinderen van het Ruige Land. En uh, Auke is ook muzik muzikus ja. en die heeft een paar uh, liedjes geschreven. Hij maakt ook cd's met zijn bands. Ja. Maar hij liet één liedje horen en daar kwam opeens een saxofonist langs. En toen zei ik van, hé, hey, wie is dat? <laughs> nou, dat, <laughs> dat was jij. Ja, ja. En toen zeiden we, nou, laat die maar eens langskomen. Ja, ja dat is leuk is dat. Uh, ik, uh, ik heb met uh, Auke... Uh, en Hans zijn, uh, zijn broer, zij maken ja. zelf, uh, ja. ze hebben zelf de band, de meisjes, en daar uh, zijn nu ook bezig met het nieuwe cd. Is dat bij Gronings he, over de raad? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja proken, precies. Dus het, het, blijft wat... toch, het, blijft toch, het blijft toch, een beetje achtervolgen. Ja. Ja. Ja, ja, ja, nee. Maar dat is mooi. En uh, ja, volgens mij de nieuwe cd wordt ook een mooie, uh, ja. tenminste. Spel je best... dan ook weer in mee? Ja. Ja. Ben jij zo'n soort muzikant? Kijk, deze CD, je eigen CD, ja. Spark, dat is volgens mij voor het eerst sinds drie, of oh nee, vier, vijf jaar dat je dan weer een nieuwe CD maakt? Ja, drie, uh, ik denk, 2010 was de laatste. Oké. Okay. Ja. Maar het is om, om de zoveel tijd dat jij zoiets maakt? Ja, het is een kwestie van, van ook uh, tijd die je vindt. Je moet natuurlijk nieuwe stukjes spelen uh, nieuwe stukjes ja. en nieuwe uh, stukje componeren. En ja, er gaat, gaat ook een veel tijd. Uh, in het uh, in de marketing zoals ze dat noemen. <laughs> je moet het, ja, je moet het uh, je moet ermee spelen met die uh, met die band en of je moet er, je wil er mee ja. spelen en, ja. en je moet. Uh, ja, dat vergt veel tijd en, ja. en uh, ik zou het natuurlijk liefst het hele jaar uh, of ja. in ieder geval alleen achter de piano zitten een stukje componeren. Want dat dat, dat is, uh, is het mooiste wat er is voor jou. Ja, stukje componeren. en en spelen natuurlijk. Ja, uh, want dat is hoe je je componeert om om. Uh, te spelen. Ja. Dat, dat spelen is wel uh, het, het leukste wat er is. Ja. Dat voelt eigenlijk alleen maar leuk. Wat is daar zo leuk aan? Wat wordt daar nog... Ja, eh, Zegs zeg nu nog... Want je bent een jaar vijftig denk ik. In mijn... Ja. Ja. Wat, ja, wat... ja, dat is de... De, de, de spanning. Overal uh, in de jazz. De spanning. Het is avontuur eigenlijk. Ik, ik, ik hou wel van avontuur. En dat is eigenlijk ook... Uh, ja, ik, ik, ik, ik, wil, ik, ik word graag uitgedaagd. Het is waarschijnlijk ook waardoor ik steeds denk. Ja, ja. nieuwe nieuwe muziek, dat, dat, dat triggert me. En, en ik, ik, ik ben niet op mijn best als ik als ik weet als het, hoe het gaat, dan, dan ga ik denken. En, uh, en, en, en dan, uh, ja, dan ja, voor muziek moet je niet te veel denken, althans bij de uitvoering niet. Hè? Nee. En uh, ik merk, uh, ik heb door de jaren heen gemerkt van als ik uh, getriggerd word of een onmogelijke situaties. Of onmogelijke situaties ja, ja. Waar, waar ik uh, ja waar ik gewoon iets anders moet doen dan dat triggert me en dat brengt <laughs> dat brengt het beste in me boven dus uh, daar moet daar moet je dat opzoeken dus moet je nieuwe cd's maken en ik heb nu ook wel plannen met een, een vogelproject met strijkers... en en iets, iets anders dat ik denk af en toe denk ik nu echt wel eens van mijn my goodness weet je Want, wat, wat, wat nu wat nu maar dat dat ja dat hoort er ook bij dat denk je altijd He, dat dacht ik, naar nou die vorige CD, die, dat was ook een hele mooie CD... en dacht ik ook van zo, wat ga ik nu maken, weet je? Ja. In godsnaam. En, uh, maar dan ga, je weer, uh, dan ga je weer aan de gang en dan uh, ja. krijg je weer ideetjes... en dan, nou, dan heb je een paar stukken en dan denk je... oh, wacht eens even, oh, dit? Dan wordt het weer een geheel, wordt het weer een CD. En voor je het weet, dan, uh, ja, dus dan zie je het weer. is die motor weer aan het draaien. Ja, ja. Dus, uh, en, en, um, en dat soort meespelen met anderen, is dat veel, wat je veel doet... Uh, ja, to ja, toch wel. Veel losse projectjes. En, uh, ik heb nu bijvoorbeeld gezet in een band... Uh, Miro's Move. Dat is een leuk project... Met, uh, van Paul Maas, Pianist. En dat is uh, een soort... kamerjazz muziek... met uh, vierblazers en piano. En dat is ook uh, ja, iets, iets heel anders. Meer ja. Ja, kamermuziek. Maar dan wel met een jazz... Uh, eigen stukken van Paul... en ook ja. een stukje van de trompetisse Bert Loks... en van mij... Uh, maar dat, ja, dat is weer heel anders. Veel kleiner, fijner. We, we hadden uh, Erik Vloemans uh, onlangs uh, te mm. gast hier. En die, die wat ik een, een fantastische trompetist vind ook... en die, die heeft een hekel aan, bijna een hekel aan aan de term jazz. Die noemt zich ja. dus ook improvisator. Ja. Dan, hè, in plaats van jazz trompetist. Ja, dat snap ik wel, uh, ja. moet ik zeggen. Dat ik heb dat ook wel eens overwogen. Dat ik denk van, jazz... Yes, uh, ik hou niet van jazz als het zo'n vastgelegd. De vastgelegde stijl is. Daar gaat ja. volgens mij jazz ook niet. Jazz was altijd uh, muziek die zich ontwikkelde. Ja. Die, die, die, die de, de schotten open had. Geen, geen, geen oogklep op had. Hè? Als ja. je de grote jazz mensen. Groot voorbeeld van Miles Davis bijvoorbeeld, ja. die zocht steeds van nieuwe dingen op. Ja. En, en uh, voor mij is jazz. Uh, improviseren en ook uh, communiceren met muzikanten. En, en ja, improviseren in de zin van oh, het gaat anders, oh, we doen het anders. Ja. Altijd dat... alle kanalen open houden. Ja. Oren en ogen open houden. En natuurlijk ook uh, instrumentale uh, ja, instrumentale muziek vind je vaak, zit vaak in die hoek, maar ik hou, ja, ik luister net zoveel naar andere soorten muziek, dus het is meer eigenlijk een, een medium voor mij, dan echt dat ik nou een, alleen maar jazz luister. Precies, ja. Dus, de, dus ik, snap dat, uh, ik snap dat wel heel heel goed. En als je dan afvraagt wat voor soort, wat nou het speciale is van communiceren in muziek, wat is dat dan? Voor jou? Ja, dat je dat je, uh, dat je, ja, je bent met in het geval bent met vier mensen en uh, je hebt je eigen dingen die je wilt spelen in een stuk, maar die andere drie hebben dat ook. <laughs> En, uh, en, en natuurlijk, als, als, uh, ik, geef het, ik geef een stuk aan. En er zijn er natuurlijk wel uh, structuren yeah. die we allemaal aanhouden. Dat is de afspraak. Maar ook, soms kunnen je die, uh, als je lang speelt, dan heb je ook van, als, als de drummer of de pianist iets anders doen... En die denk, nou, maar dit is hier is iets gaande. Ja, dan ga je mee, weet je. Als er iets moois aan staat, dan ben ik de laatste om te zeggen van, nee, ik, dit was niet dat... de afspraak, weet je. Dat is echt het avontuur. Ja. De, en, de, de, het moment. Ja, en bijvoorbeeld met, met de penis G, uh, G bijvoet. Daar uh, speel ik al heel lang mee. En daar heb je een gegeven moment, ja, je weet, je weet, hij speelt iets. En ik, ik ken die sound omdat ik lang met hem speelt. En dan kun je daar ook op anticiperen. Oh, hij gaat zo. En andersom gebeurt dat ook. En dan, ja, dan ben je bezig samen iets voor elkaar te krijgen, iets, iets muziek te maken. En dat is, uh, ja. Ja, dat is wel bijzonder. Dat is, uh, en dat, ja, op een gegeven moment zoek je dat ook naartoe. Dat, dat samen, wat niet te definiëren is, nee. maar wat ontstaat. Nou, het is wel heel, heel te definiëren. Voor, is dat niet gewoon een vorm van liefde, denk ik dan eigenlijk? Ja, zeker, ja. Ja, zou je het kunnen noemen. Het is wel, het is wel bijzonder dat, uh, dat uh, ja, ja. Want je moet wel, ja, je, je, moet, je moet je wel overgeven aan elkaar. Weet je dat Als doe Ik je denk ik. van ja, eigenlijk uh, ja, die akkoorden ja. hou nou zo met die akkoorden. Weet wat zit hier? ja, dan, dan ben je al bezig. Ben je al niet bezig met met want muziek is toch uiteindelijk overgave als je het goed doet, dan is dat het. En soms is dat natuurlijk heel moeilijk, want. Uh, ja, ik heb ook wel eens optreden. dat ik denk: oh, die is in de zaal, oh, mijn Rietje is. Uh, ja. Mijn Rietje is niet lekker of ik, of ik ben moe, weet je. Ja, dat, dan, en dan zit je niet, dan zit je te denken. En Het is geen overgave. Dus geld verdienen heet dat. Geld verdienen, ja, nou ja. Dat is ook belangrijk. Ja, ja maar ja, het kan niet altijd perfect gaan, natuurlijk. Ja. We hebben de CD gehad, we hebben, je hebt het live gespeeld. Je hebt ook nog een, een laptop bij je waarin volgens mij nou, de geschiedenis van de jazzmuziek ja, in zit. Samme, ja. En dan wil ik ook wel graag weten, wat vind jij nou mooi? Godsamen, heb je Heb je even, <laughs> nou, even ja, Oké, okay. Ik heb wel even. <laughs> dat, uh, ja, dat, ja, dat is moeilijk, hè? Ja, dat is vreselijk moeilijk. Aan onze gasten vragen wij altijd, zoals een Tommy Wieringer ook... één ding. Je mag één ding Eén laten ding. horen. En dan komen ze allemaal, ja, dan dus komen we ook wel eens... soms met twin een lijstje van twintig dingen bij. Maar dat vind ja, altijd ik, zo, ik, Uiteindelijk komt er altijd iets wat echt ook iets van het hart is ja kijk wat wat wat wat de ja ik uh, ja, kijk ik kan natuurlijk iets van saxofonisten laten horen oh, die wat je mij... wilt, maakt me niet uit ik kan ook iets laten horen wat ik nu het laatste wat ik heb gehoord wat ik helemaal te gek vind ja? helemaal te gek vind ik al een goede term helemaal te, te gek, gek. Wat, te, wat, te gek. Wat, het is wel het is, het is een stukje van ik was bezig ik hoorde een film hoorde ik het liedje Nature Boy is een hele oude uh, jazz standard. Ja. en uh, god ik denk dat was een mooi liedje en, uh, en ik ging het zelf spelen en het was ook wel zo'n liedje Waar ik, daar moest je niks mee doen. Gewoon mooi spelen. Ik probeerde daar dan, naar de muzikers probeer daar een beetje iets omheen te spelen. Maar ik dacht, nee, dit is helemaal niks. En toen ben ik eens gaan googlen. Of op Spotify gaan kijken. Ja. En toen kwam ik een versie tegen van David Bowie. Echt waar? Ja. Met Massive Attack. En dat, uh, ja, dat, dat triggerde me direct. Ik denk, dat wil ik horen. En ja, het is een hele maffe... Helemaal versound. Het, is wel, het, neemt je echt, het neemt je echt mee. Het is helemaal versound. Maar ik had iets van, jezus, dat vind ik nou mooi. <laughs> ja, ik... En dan moet je het laten horen nu. Ja, precies. Dus hebt... Nog één keer de titel. Nature Boy. Nature Boy, natuurlijk. Nature Boy. In de uitvoering van David Bowie. Ja, met Massive Attack. En uh, het uh, komt uit de film Moulin Rouge, wat ik trouwens ja. helemaal niet zo'n leuk film vond. Ja. Maar uh, die muziek heb ik toen schijnbaar niet gehoord. Shame on me. Dat is dus geestig. Hè? Ja. Door het beeld afgeleid. Ja, precies. Van waar het werkelijk om gaat. Ja. De muziek. Ik zal hem later komt hij. Oh. Die jongens moet je ook uit laten praten. Ja, ah, absoluut. Ja, ik, ben, ik weet dat dan <laughs> nog heel lang... van die dingetjes blijven klinken. Dus, uh, <laughs> ik zei ook niks. Nee, ik doe, doe niks uh, meer. <laughs> <laughs> maar dit vind ik het al wel, Ad Kole, een hele verrassende keuze. Als ja? je... De, als je eh, praat het over ja. jazz. Jij was ja. saxofonist. Uh, met de cd die je presenteert, ja. Spark. Dan zit je hier even helemaal in de, de popmuzikant. Pop ja. Nou, maar ja... Dat maakt allemaal niet uit voor jou. Nee, allemaal, nee. allemaal grenzen, die uh, moet je gewoon overgaan. Nee, het is mooie muziek. Ja. En wat vind je hier mooi? Ja, ik, vind, ik vind die stem van uh, David Bowie erg mooi. Ja. En ik vind... Uh, uh, dat vind ik wel een nieuwe manier van muziek maken. Van ja. DJ's vaak. Ja. En, of moderne, ja, hoe noem je zo'n groep? Popgroepen. Met die klankwerk. Ik hoor je, echt, ik hoor je eigenlijk een beetje... Een soort Gil Evans... Ik weet niet, hij glempte, de beroemde zijn beroemde jazz-arrangeur. Jazz en die, die, die kon ook met klanken uh, toveren. En ik, ja, ik hoor hier ook allerlei klanken. Ja, ja. Een beetje los, niet echt heel erg vast in het ritme. Ja. En die Bowie die gaat er gewoon overheen. Gewoon... Ja. Nature boy. Ja. Du, du, du, du, du, du. Dus werelden met elkaar combineren. Ja. Klank uitvinden zou je kunnen zeggen. En, die, ja. en ook het avontuur in ja. klank doortrekken. En het, neem, het neemt me mee eigenlijk gewoon. Ja. Dat, dat vind ik. Waardoor ik, uh, ik... Ik ben niet zo... Ik, ik hou wel van uh, muziek waar ik niet denk... Van oh, hoe zit het in elkaar of zo. Ja. Zo heb ik ook saxofonisten waar, waar ik naar luister en denk van... Ah, weet je... Ah. En waar ik naar luister om gewoon, eh, ja, ter studie, zeg maar. Ja. <laughs> dat is ook interessant. Ik ben natuurlijk zagfenist en ja, er zijn zagfenisten die... Ja, ja maar dat vind ik interessant onderscheid. De een die dus veel meer, zeg maar, bijna, ja moet je nou eens noemen, rationeel te ja. werk gaat. Ja. En de ander die instinctief speelt. Maar laat dan eens het verschil te horen, want dan wil ik dat wel eens. Kan je het verschil laten horen van, van iemand... Ik denk natuurlijk allemaal mensen... Als uh... je een beetje aan het bladeren in zijn computer. Ja, precies. Uh... Toen ik nou toch. Kijk, iemand als, als uh, Sonny Hollands bijvoorbeeld. Ja. Daar krijg ik altijd goede zinnen van. Ja. Van die, uh... er is ook iemand die zijn leven lang is blijven. Oké, okay, ja. Yeah. Sonny? Ja, ik zou het stukje even. There will never be another you. Het is uh, ja, spelen, het is een uh, optimistische man. Ja. En ondertussen, reet de virtuose. Ja. Maar dat instinct, waar voel je, als we mee blijven luisteren, waar voel je nou het instinct aan? Het spelplezier, waar kan je dat aan? Waar, ja, kan je aanwijzen waar het in zit? Ja, de, de, de, de gekkigheid. Een hele andere noten dan de melodie. Het een soort speelsheid uh, ja. die ik... Uh, ja, ik zie dat mijn huisgenote Els die zit nu ook te zwingen. Nou, dat overkomt er nooit. niet <lacht> <lacht> altijd aan de telefoon gekluisterd. Ja. Nee, maar dus, ik voel het ook wel. Ja. Het is iets onweerstaan in, in de beweging die er is. Ja. Het gaat ja. door en het... Ja. En het is... Uh, ja, god, het is natuurlijk ook iets persoonlijks wel, denk ik. Hè? Ik ja. bedoel, kijk, god, Ja, precies. Dus uh, dat, is, dat is... Ja. Kijk, bijvoorbeeld Coltrane, ook Ook helemaal te gek, hoor. Die, die heeft wel uh, een andere manier weer. Als ik heb een van ja, de opnames die, die ik ook nog van Lord Supreme, bijvoorbeeld, Ja, dat vind ik, ik eigenlijk goed weer. Ja, ik, helemaal staat bovenaan... Uh, op, op de lijst zegt, dat dat Maar Dat hoor weer... ik. Maar dat is, dat is wel van een andere orde ook. Tegelijkertijd. Een dominee? Echt waar? Ja, nou, dat wordt voor, nou, voor het eerst dat ik dat, dat, ik dat over John Colton hoor zeggen. Ja, bij dit, dat, bij dit stukje, ja. Maar dat vergeet ik niet hoor. Bij A Love Supreme uh, was ook een, een, een, hoe zeg je dat, een geloofsuiting van hem. Ja. Ook, ja. En uh, dat hoor je ook. Ja. Hij zit in die sound. Ja. Hard erop in, die, in het geluid. Het en, ja. en, dus gaat over de totale bevlogenheid dan eigenlijk. Ja. ja. ja Rollins was natuurlijk ook totaal bevlogen. Maar lichter. Die hield op met spelen. Omdat hij het, omdat hij het niet meer wist. Hij speelde, als, hij speelde de ster van de hemel. Maar hij wist het niet. En toen ging die, uh, ging die een tijdje trad hij niet op. En ging hij oefenen onder de brug. Om weer, uh, Sonny Rollins. Dus hij ja, noemt dat... Dat kun je ook wel vervlogen bev dus noemen. Wel, ja, wel. En Coltrane, die had een missie. Ja. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Hè. Ook, ook die opbouw, hoe hij maakte in, in zijn carrière. In het begin uh, hardbop. En toen in de periode dat, dat hij... Uh, ja, Giant Steps, uh, ja. akkoordenschema's ging, ging uitproberen. Ging, ging nieuwe akkoordenschema's ging, ging spelen en daar overheen. En dat eindigde natuurlijk in de Free Jazz waar hij... Totale vrijheid. Totale vrijheid dat Geen enkele regel meer. Ja. Kan je dat volgen? Volg jij hem tot daar? Ja, ik kan hem wel vervolgen. Kijk, er zijn, ja, God, er zijn ook... Het is, er wordt heel veel van die man uitgebracht. En ook, hmm. uh, misschien ook platen die je denkt... God, ja, dat is gewoon wat te lang. <lacht> maar ook wel te gek, kort, weet je. het kort, zijn ze bij de televisie. Houd Houd het een, een, hele, een hele plaat. <lacht> een hele plaat, één kantje, één solo, weet je. Ja, ja. Wat ook wel te gek, weet je. Ja. Dat, uh, ja, ik hou er ook wel van die tijd. Ja, je moet van... de grens toch over? Je moet de grens over. Ja, nee, dat is precies. Dat, dat, uh, dus dat vind ik ook wel weer wel, ja, te gek. Dit is Train Het is um, John Coltrane, Love Supreme. Dit is jezelf binnenste buitenkeren. Ja, dat, zou, dat zeg je mooi, hè? Dat is het. Ja. Alles ja. Um, ja. Ja. Ja. Ja, al laten je... zien wat je in je, je, in je ja. hebt. En... Ja, dat zeg je goed, ja. Dat is, uh, dat is eigenlijk wel het ding waar je naar streeft, zeg maar. Als je, als je lekker goed in shape bent qua spelers, jobs, en je zit, dan kun je dat dat je gewoon... wat, heb je, wat heb je daarvoor nodig om dat te bereiken? Dat moment is dat moed. Bijvoorbeeld, wat is het eigenlijk? Wat heb jij daarvoor nodig? Ja, de, de, de, mensen om me heen, goede mensen. Die heb ik nu. Uh, met ja. Die bent die ik nu. heb. Uh, je moet goed. Ja, wat ik net zeg, je, je, je moet ook lekker jobs hebben. Jobs. Dat zeg, jobs. Dat wil zeggen dat, dat je uh, in shape, <laughs> in shape ja. bent op dus je ja, instrument. Nou neer, ja, jazz, ja, jazz Ik zal het uitleggen dat je, dat je uh, er komt nog een naam, <laughs> bijvoorbeeld je ombouur, dat je lekker ja. dat je toon strak is, dat je dat je los bent op die saxofoon. Dat je als je veel uh, gespeeld hebt geoefend, dan, dan is je mind open. en dan, ja, dan zijn je vingers los en dan kun je, uh, dan ben je ja, in vorm. Vroeg. Dan ben je in vorm en dan heb je van kun je, je fantasie kun je kanaliseren. Hmm. Als ik dat niet doe, uh, als een, een, een, een muzikant dat niet doet, dan, uh, ja, dan wil je wel iets, maar dan komt het niet uit omdat je vingers gewoon niet, nou, niet reageren zoals je het wil, of dat, of dat de toon je houdt het niet, weet je. Ik heb wel eens gehad dat, uh, dat ik een hele droge ruimte, dat, dat, dat je dan op een gegeven moment aan het eind van de optreden, hier assist, Ja, dat leidt dat natuurlijk allemaal helemaal af. Dat is niet ja. het gevoel van, ah, weet je. Ja. Want het is mooi om een lange rechte toon te spelen. Dat is, dat is een kick, gewoon... Puii. Maar dat dat oefeningen. Dat, dat, dat is kracht. Dat is het ja. wel, een kracht. kracht. Ja. ja, kracht, maar niet zozeer hoeven. Niet, uh, kracht, dat klinkt zo van... Uh, het, om, om een hele mooie ballad ja. strak te spelen, daar is wel kracht, maar ook zachtheid voor nodig. Dus ja. dat is, uh, het is meer uh, ja, die finesse die je dan hebt. Dus dat... Ja. Uh, en natuurlijk, de omstandigheden doen ook veel. Ja. Dat, dat, uh, als je in ja. een kroeg speelt met, met veel lawaai... dan speel je heel anders dan in een ja. uh, mooi podium... waar een mooie vleugel. Ja. Ja. Alhoewel, je het altijd moet afdwingen natuurlijk. Ja. Je, gaat, uh, je gaat deze cd ook nog echt een keer presenteren. De, ja. Deze cd heb ik, heb ik niet over Cold Train. Maar uh, Spark van het Ad-Colon-kwartet. Ja. Waar ga je dat doen? In het Merlinton Theater in Utrecht, op ja, 15 maart. Heel goed. En uh, dat is een heel leuk klein, een uh, beetje legendarisch theater... omdat er nog wel wat cabaretiers zijn begonnen. Het is een beetje moeilijk vindbaar in Hoogkaterijnen... maar dat wordt allemaal heel goed aangegeven. En op mijn site www.adkohle.com is informatie over te vinden. Ja. Uh, het is de vereniging UJS.nl, of UJS in Utrecht, die dat organiseert... Ja. En uh, daar zijn ook de kaarten. Very uh, uh, te kopen. U jazz. Ja. .ujazz want want um, jazzmuziek in Nederland heeft het niet makkelijk, denk ik. Hè? Als het nee. gaat om. Ja. Nee, maar als je het hebt over de rafelranden ja. hè, van, ja. van de ja. cultuur, ja. dan bevindt de jazz zich daar. Ja. ja. Wat betekent dat dan voor jou? Wat voor bestaan leid je dan eigenlijk? Ja, het is natuurlijk. Uh, ja, wat voor bestaan lijkt je. Je moet hard werken voor, voor, uh, voor, voor je optredens. Heel hard werken. Uh, maar van de andere kant is het denk ik in deze tijden ook meer dan nodig. Ja. Daar, uh... wat, wat bedoel je dan precies? Nou ja, goed. Kijk, het is natuurlijk met het culturele beleid hier in Nederland... wat gewoon desastreus is... Ja. Voor alle de disciplines. Ik Zeker voor de, de jazz. De jazz maar het is vooral, uh, uh, vooral uh, disciplines van kunst, muziek... die niet direct heel veel geld opbrengen. Want daar gaat het eigenlijk om, ja. kort gezegd. Daar, uh, die hebben het moeilijk. Ja. Maar net, kijk, als, we het, de, als de cultuur geregeerd wordt door geld... Ja, dat is voor mij betreft uiteindelijk het einde van de cultuur. Ja. Nou ja, het einde vervlakking van de cultuur, want uh, en ik ben ook niet voor voor alles wat wat er gemaakt wordt, gesubsidieerd. daar ben ik ook niet voor, maar dat. Maar als we dus leven in een wereld die alleen maar geregeerd wordt door ja. geld, dan, dan dan dan gaat er iets kapot. Maar. Ja precies, en uh, dat is uh, het is belangrijk dat dat kunstenaars nu net gewoon hard gas gaan geven en en uh, want want ze moeten laten zien wat, wat wat er in Nederland gebeurt. Veel veel moois in Nederland kunstgebied, mu muziekgebied. Maar ja, en deze, deze, hoe zal ik het zeggen? Sfeer en de stemming die er uh, hangt bij de regeringen, zowel deze als de vorige. De vorige was helemaal. Uh, uh, heb je moet ja, vragen of door... deze zoveel beter is, hoor. Ja, dat is wel directe. Maar het is, ik zie, uh, het is belangrijk dat, dat je, je moet blijven, je moet blijven, je moet je niet door, door dat soort. Uh, Dommigheid uh, laten regeren. En. Uh, want die dommigheid is ook. Ik bedoel, ze sluiten ook. Ze sluiten ook uh, in het buitenland. ambassades. En dat moet allemaal gekort. Terwijl ik denk van ja, het export is. het ding van Nederland. Ja. En hoe wil je nou het buitenland export. als je daar. daar uh, ambassades gaat sluiten. En het moet allemaal minder. Hoe wil je nou dat. De, de, de, de export. de ideeën van Nederland. die we hadden. Uh, afgelopen decennia. Die worden gewoon over de vloer, weet je. Wel even een premier die gewoon niet reageert op, op, op als er een pole, uh, uh, meldpunt is, die gewoon helemaal daar geen idee over heeft. Dus ja, daar, daar moet je gewoon. Daar moet je, gewoon ja, je, kunt, je kunt het geld, dat heeft allemaal geen zin. Maar je moet gewoon als kunstenaar moet je gewoon je ding doen. Ja, dat, dat vraag ik me dan af. Hè. Wat, ja. wat kan je dan als kunstenaar? Wat moet je dan doen? Wat is de weg die jij. Voor de komende jaren uh, voor je ziet. Ja, gewoon mooie dingen blijven maken. Kost wat dat zeg, kost. Dat zeg ik ook altijd. Je moet gewoon mooie dingen blijven. Ja, maken. want daar, daar, daar, daar gaat het om. En, en, en uh, ho ja, hoop, hoop op betere tijden, natuurlijk. Dat nou, maar maar is die uh, ook vanzelf. Maar gewoon, want, want dat is toch de kracht ook van schoonheid. Er zit iets ongelooflijk ja. vitaals in schoonheid. Waar jij ja. zou je kunnen. Daar zoek jij ook als speler. Ja. Zoek je daar altijd naar. Een soort van schoonheid. Ja, die... ja weet, je wat, weet je wat het is? Kijk, het is natuurlijk als ik als ik uh, naar de naar de, het geld kijk wat ik verdien en en de en de moeite die ik voor doe, dan ja, dan zou ik dan al okay, lang geleden kan je wel inpakken, zijn gestopt. Ja. Maar uh, hè, je hebt een cultuur van ja, als je bekend bent, een oh, grote dan naam dan, dan. Maar ik speel en ik heb hele mooie optredens voor voor kleine zalen meestal. Maar die mensen die gaan naar huis. Uh, en die hebben iets beleefd. En, uh, ja, en dat, dat, is, dat is die die zegt. Oh ja, God, ik, ik, heb, ik wist niet dat dit er was. Weet je? Ja, te het, het het gek voor woorden natuurlijk. Want er zijn natuurlijk heel veel van dat uh, beetjes die mooie muziek maken of kunst maken of wat daarvoor, weet je. Dat het, maar het is wel denk ik van ja, non, weet je, daarvoor moet je dit blijven doen. En, ja. en, uh, en, en als het, uh, ze maken muziek. De muziek die we maken, is ook niet. Ja, die, die, die, die refereert ook aan vele gevoelens. Hè. Dus, zitten, soms groove hij veel, soms is hij ook heel klein. En, uh, hm. en dat, dus dat, dat, dat, dan geef je de mensen iets mee en dan gaan ze naar huis met, uh, met iets. En dat, uh, ja, dat is leuk. Dat is ook waarom je, waarom je door blijft gaan natuurlijk. Ja. <laughs> maar dat iets is ook wel iets wat onvolgbaar uh, is. Hè? Wat, niet buiten, wat, wat zeker niet buiten de muziek ligt. Maar als jij speelt zo'n Johnny Hodges speelt... Um, dan geef jij in dit geval schrijver Tommy Wieringa uh, iets... Wat, wat je eigenlijk niet op een andere manier zou kunnen nee. geven. Nee. Zeggen, nee. Uh, onder woorden brengen. Nee, precies. Zoals hij boeken schrijft. Ja. He, dat hij zou dat, hij zou dat uh, als, als zanger... <lacht> hij maakt er een grapje over, zou hij niet kunnen. Maar als schrijver, weet je... en, en, en ook hoe hij nou ja, in zo'n programma naar mensen toe komt... Ja, dat is. Dat, hmm. dat, dat, uh, dat moeten we niet kwijtraken. Dat moet hij doen, weet je. Dit hele, dit, deze hele uitzending gaat over volgens mij de dingen die we kwijtraken en die we niet moeten kwijtraken. Dat je daarvoor de blues. Hè, dat, ja, ja, precies. Wat, je aan de grens, wat er aan de grens gebeurt. Wat ja. daar mensen ja. die de grens overgaan ja. om iets terug te, iets te vinden. Ja. Waar, waarmee je ook iets kwijtraakt. Eigenlijk gaat het er allemaal, gaat het er allemaal ja. over. Ja, dat is wel leuk. Het is een blues-uitzending, dit, ja. denk ik. Ja, nee, maar daar zit toch zoveel in? Dat blijkt er maar weer. Ja, nee, precies. Ik vind maar het bijzonder. De, de blues is melancholiek, maar ook wel hoopgevend, moet ik zeggen. Ja. De blues is niet alleen maar van, oh, ellende, wat voel ik me slecht? Waar, je het, je waar zit de hoop dan in? Ja. Uh, ja. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. <laughs> Ja, je moet altijd kijken, altijd gewoon... Ja, ja, ja dat, dat klinkt stom nee. maar dat is waarschijnlijk ook mijn aard... dat ik denk van, nou ja, oké, okay, we gaan weer proberen, weet je. Dat is goed. Dat, uh, dat, dat is... Uh, ja. die, die komt er ook. Het klinkt een beetje een ronde, maar het is wel zo eigenlijk. Ik vind het wel mooi. Ja. Ad, ad code, dank je wel. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. En blijf zo blazen. Met het adcode kwartet of in wat voor formatie dan ook. Ja. Dus je deze spar kunt u vinden via nou ja, zijn eigen website natuurlijk. .co Precies, dat is het enige? Of, of, of via de, nou ja, dat is het handigste. Ja, ja, ja dat zijn de, zijn de cd te bestellen. En... Hartstikke goed. Um, succes. Dank je ja, En dank je wel. Dankjewel. It's an old man blues. Um, zometeen Do. Dit is de nacht. Zie ik daar Rensen zitten? Ja, ja, ja. Hij, zit er, hij zit te twitteren, of niet? Zit hij nou, wat zit hij nou te doen eigenlijk, jong? Ben je wel met je uitzending bezig? Nou, hij, is, hij komt langzaam in vorm. Maar dat zometeen na de klok van twee uur dan is de nacht van hem en van u. Morgen heeft uh, mijn collega Guylaine Plag te gast Peter Essers. En dan weet u meteen dat dat een CDA-senator is. Schrijver van Belast Verleden. En hij komt te spreken over Europa en de discussies over Europa... die op het moment in alle hevigheid plaatsvinden. Maar dan zullen ze ook nog vast wel Italië een beetje bij betrekken. Wat daar gebeurt, daar houd je hart vast. En de financiën is ook een heel mooi onderwerp. Dat is allemaal morgenavond in de volgende aflevering. Want er zijn er weer nieuwe ronden, nieuwe kansen bij Casalona. Luister naar mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV.